9 uur. Dit is door al met het NOS-journaal. Iemand in herhaling valt moet de straf worden verdubbeld, zegt partijleider Buma. Het voorstel is onderdeel van het CDA-verkiezingsprogramma. dat volgende week wordt gepresenteerd. De Christen-Democraten willen ook dat veroordeelden langer vastzitten. Een veroordeelde kan nu vrijkomen als hij twee derde van zijn straf heeft uitgezeten. Het CDA wil dat ze pas de gevangenis uit mogen als hun straf er bijna op zit. Korte straffen tot twee jaar zouden helemaal niet meer in aanmerking moeten komen voor voorwaardelijke vrijlating. Verzekeraar Delta Lloyd wijst het overnamebod van NN af. Woensdag maakt het moederconcern van Nationale Nederlanden bekend Delta Lloyd voor 2,4 miljard euro in contanten te willen overnemen. Delta Lloyd noemde dat toen al een ongevraagd bod. Nu laat de verzekeraar weten dat het bod te laag is. Een overname levert niets op voor de aandeelhouders en andere stakeholders, schrijft Delta Lloyd. Orkaan Matthew groeit mogelijk uit tot de zwaarste orkaan die de VS treft in decennia. Daarvoor waarschuwt het Nationale Weerbureau. Matthew heeft inmiddels het zuidwesten van Florida bereikt. In de staat zitten meer dan 200.000 huishoudens zonder stroom. In Haiti heeft de orkaan meer levens geëist dan eerder bekend was. Lokale autoriteiten spreken van 339 doden. Ook veel huizen zijn verwoest. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen en rondvliegend puin.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 Het weer vandaag, vrij veel bewolking, af en toe even zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuidoosten en op de Wadden is een kleine kans op een bui. Het wordt vandaag en de komende dagen zo'n 14 graden. In het weekend wel wat meer zon, al kan er zondag in het noorden wel weer een bui vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. Twee kilometer en een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech... Op de A10 de ring van Amsterdam bij Amsterdam Hemhavens, 2 kilometer. En op de A20 Goudenhoek van Holland bij Nieuwkerk aan IJssel, 2 kilometer door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 nummer is waarschijnlijk opgenomen in uh, 1947...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 Chartreuse, chartreuse, Chartreuse, Chartreuse, though you think it's mighty cute. Just wait till I right and tell your mall that you dyed your hair. Chartreuse, Chartreuse, Chartreuse, though you think it's mighty cute. But just wait till the right and tell your mall you didn't like black, you didn't like red, you hated blondes, well it's no use. You got mad and dyed your hair. I true.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 Artie show featuring Roy Eldridge.